Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote bedrijven hebben vorig jaar minder CO2 uitgestoten. Er is 8% minder van dat schadelijke spul de lucht ingegaan. Dat is de grootste daling in 15 jaar tijd. Goed nieuws voor het klimaat dus. Deze expert hoopt dat bedrijven het ook in de toekomst volhouden. Dat hopen we natuurlijk, dat dit ook een extra prikkel is voor de industrie... om uh, ja, te investeren in uh, efficiënter en zuiniger produceren... en dus ook minder CO2 uitstoot. De daling komt vooral door de hoge energieprijzen. Daardoor hebben veel bedrijven minder geproduceerd... en ging de uitstoot dus ook omlaag. De gemeenteraad van Vlissingen wil dat de stad sorry gaat zeggen... vanwege het slavernijverleden. Daar is gisteravond over gestemd. De Zeeuwse stad wordt ook wel gezien als de hoofdstad... van de Nederlandse slavenhandel, legt deze stadsgids uit. Dat blijkt uit het feit dat Vlissingen een betrekkelijk kleine stad was... zo'n 6.000, 7.000 inwoners. En dat het aandeel van... Mensen die over de Atlantische Oceaan verscheept zijn als slaafgemaakten... dat aandeel is misschien wel een kwart van alles wat door Nederlandse schepen is vervoerd. En dan praat je over zo'n 150.000 mensen. Waarschijnlijk zal het sorry zeggen op 1 juli gebeuren. Jongeren onder de 16 mogen binnenkort niet meer werken als flitsbezorger. Minister van Gennep vindt het te gevaarlijk als zij onder grote tijdsdruk door het verkeer fietsen... om boodschappen snel bij mensen thuis te bezorgen. Sinds 2020 mogen ze al geen maaltijden meer bezorgen. En er wordt veel naar boven gekeken in Rotterdam. Gisteren ontsnapte een gier uit Diergaarde-Blijdorp. Sindsdien zijn verzorgers met mannenmacht bezig om het beest te vangen. Hij vloog eerst naar een wijk in de buurt van de dierentuin. Zat daar een tijdje op het dak van een huis. Nu is hij van de radar. De dierentuin hoopt dat de gier uit zichzelf terugkeert. En het weer nog. De dag begint helder en fris. Daarna is het flink zonnig en bijna overal droog. Alleen vanmiddag is er kans op een enkele bui. Het wordt vandaag een graad of veertien. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Er staat een auto in brand op de A6 Muiden richting Lelystad bij Almere Oostvaarders. En twee rijstroken dicht. Twee kilometer file geeft uh, vijf minuten vertraging. Bij de Koentunnel uh, gaat het langzaam over drie kilometer vanaf Landsmeer. Op de A22 Velzen-Beverwijk. Tussen Knopend Velzen en Beverwijk drie kilometer langzaam rijden. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM in de ochtend. Turn it inside out so I can see. The part of you that's drifting over me. And when I wake your... Over there. And when I sleep, you're everywhere, you're everywhere You always led my way, I hope there never comes a day, no matter where I go, I always feel you so, cause you're Yesterday's gone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 Lachen toch al nooit aan mij. turns off for nothing Out of my Love. Goedemorgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. Grote bedrijven in de industriesector hebben vorig jaar ruim 8% minder CO2 uitgestoten dan het jaar ervoor. Het is de grootste daling in 15 jaar, meldt toezichthouder NEA. In een onderzoek naar Ondermaatse vis heeft de politie in Vlissingen invallen gedaan bij de vismijn. Zeker twee handelaren die Ondermaatse vis zouden verkopen zijn aangehouden. De arrestatie van een militair van 21 die Amerikaanse staatsgeheimen zou hebben gelekt, heeft het Pentagon in grote verlegenheid gebracht. Minister Austin van Defensie laat onderzoeken wat er precies is misgegaan. En het weer, veel zon, vanmiddag een enkele bui en het wordt een graad of 14. Het ritme van ZFM. This moment life has begun from this moment Are you?